Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een schietincident in een winkelcentrum in Kopenhagen is een aantal mensen gedood. De politie houdt nu een persconferentie. Het gebeurde in Fields, het grootste winkelcentrum van Denemarken. De politie is massaal op de been en roept mensen op niet naar het winkelcentrum toe te komen. Mensen in het winkelcentrum is gevraagd zich schuil te houden. Eén persoon is aangehouden. Of dat de schutter is, is nog niet bekend. De politie heeft drie mensen aangehouden in Nederland... die betrokken zouden zijn geweest bij het bedrijf EncroChat. Dat leverde telefoons voor versleutelde communicatie. Criminelen maakten daar massaal gebruik van. In 2020 bleek dat de Nederlandse en de Franse politie... de berichtendienst hadden gehackt en maandenlang live meelazen. De verdachten die nu zijn gearresteerd... zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt... aan het witwassen van crimineel geld. De verdachten ze blijven zeker nog twee weken vastzitten. De afgelopen maanden zijn in het buitenland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 Het weer tot slot, de meeste buien trekken weg en vannacht is het dan ook droog. De temperaturen liggen dan tussen de 8 en de 12 graden. Er is wel lokaal kans op wat nevel of een mistbank. Morgen stapelwolken en dan kan er een enkele bui uitvallen. De temperatuur ligt morgen tussen de 19 en de 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afzijtdijk richting Noord-Holland tussen knoppen en Koornwerden-Zand. Drie kilometer file en een vertraging van een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terugluisteraars bij Peaceful Radio Show 1497. Incredible India. dat is een, nou geen nieuwe cd van Chris Hinsen. ja hij noemt het nog een cd, ik album, India with Love, dat is dan ook de eerste track waar we naar gaan luisteren, stevig nummer, een beetje jessie achtig met veel instrumenten en op tempo, en daarvan zijn meerdere werken in dit uur. Zoals ook het nummer van Elion, Long Journey, Journey in dat nieuwe album. En een buitengewoon actieve artiest in de Dream Garden, zo heet dit. Dan gaan we terug met Govi, Andalusian Night. En dan hebben we het over 1998, zo'n beetje. En dan eens even kijken wat we er nog meer krijgen. Even lekker scrollen. En natuurlijk, um, Marcie Hemmer komt even terug in uh, dit uur met... Uh, Innocence uh, album. En we sluiten af. En dat is het laatste. En dat is, dat is een uitzondering. Mac Bolus met Pilgrimage. En het is een heel lang, lange track. Van meer dan 10 minuten. Dus ik denk nou is het wel leuk om daar even mee af te sluiten. Peacefulradio.info Euh, daar vind je alles op terug. En euh, elke dag wat informatie over nieuwe albums. En, nee? euh, en wat er zo al niet binnenkomt. Ik wens je heel veel luisterplezier.